Opstandelingen in Syrië hebben het afgelopen weekend zeker 80 en mogelijk meer dan 100 militairen van het regeringsleger gedood. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroepering. De opstandelingen hebben laten weten dat ze zich niet langer gebonden achten aan het internationale vredesplan van Kofi Annan. In Londen is koningin Elisabeth verschenen bij het concert waarmee de vierdaagse viering van haar 60-jarig regeringsjubileum wordt afgesloten. Ze nam een uur geleden plaats in de koninklijke loge voor Buckingham Palace. Prins Philip was er niet bij, hij werd vandaag met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. Het concert wordt verder bijgewoond door honderdduizend mensen op de Mol, de grote boulevard voor het paleis. De militairen die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij de punt, krijgen een insigne. Ook komt er een onderscheiding voor de militairen die meededen aan de bevrijding van de lagere school in Bovensmilde. Met de acties wilden Molukkers de regering dwingen de onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken te erkennen. Het is Arantxa Rus niet gelukt door te dringen tot de kwartfinales op Roland Garros. Kaja Kanepi uit Estland was in drie sets te sterk. Het werd 6-1, 4-6 en 6-0. Het weer, vannacht vrijwel overal droog, kans op mist en 4 tot 8 graden. Morgen overdag zon en wolken en in het oosten kans op een bui, dan 15 tot 18 graden.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 en als kind speelden jullie veel met elkaar? Neem ik aan als zusjes misschien. Ja. ja. En, en zaten jullie ook op dezelfde school? Ja, we hebben allebei op de Oranje School gezeten. Oh, ja. En daarna hebben we ook allebei...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 Ja, toen zei ik tegen mijn zus: van, Nou, waarschijnlijk moet ik dan toch maar met je meegaan naar die, naar die ja. kerk in Utrecht. Toen was je opeens vrij. Ja. ja. Geen uh, smoesem meer natuurlijk. Nee. Dus toen uh, ja, ben ik toch met hem meegegaan en mijn zus begon al een beetje te lachen: van Ja, ik wist het al. Wat leuk, ja. Is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 Your love is long Your love is wide Your love is deep